Nieuws van 11 uur.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 Ja, daar ging het over. Alvaro Soler, of Soler, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Um, we, we, we zijn in grote afwachting van uh, ja. burgemeester Nick Meijer, maar die is onderweg. En we gaan gewoon vast even de agenda doen. Hè. We, we zijn, we in, zijn de in de studio. Twee, tweede uur van tweede Goedemorgen, uur, Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Uh, wat krijgen we straks? We krijgen allereerst uh, Nick Meijer die ja. uh, langskomt. En daarna komt uh, Leo Sanders van het Jeugd- en Cultuurfonds, uh, Sportfonds.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 daar kunnen ze wel met elkaar opschieten. Of uh, niet? Het is meer van voor de bühne praten. Ja, wat, wat, u, u, het lijkt alsof u veronderstelt dat ik psycholoog ben. Dan heb ik best, denk ik, wat, uh, wat psychologisch inzicht. Uh, het, het, er, er lijkt een verschil te zijn daarin. Uh, en dat is, denk ik, ook best wel logisch. Als je daar in die raadshaal zit... zit je met een andere verantwoordelijkheid. Dat heb ik ook. Ik, ik zit als burgemeester...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 En als deelnemer van het straks, volgend jaar althans, nieuwjaarsconcert... het jubileum wat we dit jaar hebben. Maar dit is een ander verhaal. Je bent nu hier voor de Sportraad... Sportfonds, Sportfonds en, cultuurfonds en, cultuurfonds. en Cultuurfonds. Ja, ja Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds. Ja. En jeugd is te belangrijk, want het gaat om uh, uh, faciliteiten voor kinderen... in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. En het interessante is, het zijn twee aparte stichtingen, maar...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 Dat mijn kind uh, daar een bedrag uit krijgt, uit dat fonds. Ja, nou, als het goed is, blijft dat uh, binnen het. Bij, bij de penningmeester blijft die naam uh, hangen of liggen. En voor de rest maakt het niet uit. Er gaat iemand gewoon sporten. En hoe dat betaald wordt, dat doet er niet toe. Nou, is dat, uh, dat sportfonds gewoon een hele tijdje bezig. Een jaar of twee, drie, misschien mm -hmm. zelfs langer. Ja, langer, ja. Um, hoeveel mensen heb jij. Uh, hoeveel kinderen hebben we blij kunnen maken in het afgelopen jaar?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 Kijk, en het resultaat om. is grandioos. Geweldig, heel erg bedankt ja. voor je komst. Graag. Dankjewel. My class, my, my chest, golden grand piano, je yeah. wel. By the it may be hard for you to stop and believe but for you. O you who I give you. For you, o you who I give Depressed. the list goes on If you just say the words out, I'll up and run Oh to you Ooh, yeah. ooh I devido Oh to you Ooh, ooh I devido Give me one good reason why I should never make a change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 Dit was uh, George Ezra met Budapest. Prachtig nummer trouwens. Ja, local bistro, de local bistro in de Zeestraat 38. Een, uh, een nieuw restaurant. Je durft. Het is een behoorlijk uitdaging. Cherry mm. welkom. Uh, dank u, bij dank ons. u. Dat, uh, <laughs> Goedemorgen. Fijn dat je er wil over komen over komen praten. Zeker. Um, was dit iets wat je al uh, lang in je hoofd had zitten?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 Maar, uh, en wat wil je dan gaan, gaan doen? Wat, wat, wat wil je voor extra's gaan doen om dat dan op te vangen? Nou, We hebben in ieder geval behoorlijk wat dingetjes buiten de kaart om. Wij uh, spelen in ieder geval in op het, wild, uh, op het wildseizoen. Dus we hebben ook een, een, een, een wildstoofje buiten de kaart om... en af en toe even leuk wat dingetjes organiseren. Uh, Candle light evening gaan we ook organiseren dat alle lichten uitgaan... dat we alleen maar met de kaars gaan werken. En op die manier even een beetje onder de aandacht proberen te blijven. Er staat in ieder geval op je website. Je hebt een zeer uitgebreide mooie website...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 Daar variëren de voorgerechtsprijzen in. En de hoofdrechtprijzen variëren tussen de 15 en de 2350. En een menu? Een menu hebben wij niet. Oh. Nee, wij werken echt alleen met een allerkart, dus met voorgerecht, hoofdrecht, nagericht. Om juist ook een beetje de drempel eruit te krijgen, dat mensen ook dat makkelijker binnen kunnen komen voor alleen een hoofdrecht of een voorgerecht, nagerichtje, nagerichtje, dat je niet automatisch vastzit aan een menu. Een speciale vraag voor iedereen: wat kost de wijn? De wijn. <laughs> ja. Joetje, Vind wat ik zelf ook heel belangrijk ja dat is een glas een glaswijn is 3,90 euro en een fles wijn, uh, huiswijn is uh, 19,50. en verder varieert de wijnkaart van 19,50 van de huiswijn ja. jij bent sommelier hè ik ben nou, ik ben niet officieel sommelier maar ik heb me wel um, behoorlijk ingelezen ja, ja. dus uh, ik weet inmiddels wel een beetje waar ik het over nee ja. maar dat is wel uh, ja. het is natuurlijk ja. altijd heel belangrijk om de juiste wijn uh, bij Absoluut, uh, de bij de juiste maaltijden doe je ook aan een arrangement zeg maar met met wijn nou we doen ook geen wijnarrangement wat we Dat gaan we wel met de kerst doen. Met de kerst uh, doen we een 4 à 5 gangenmenu. Dus dan doen we wel een menu. En dan komt er ook wel een weinargument als optie bij. Ja. Wanneer ga je dat bekendmaken? Wat, uh, wat je we menu nu, gaat uh, zijn? Uh, we zitten nu nog even te fine tunen het, uh, het kerstmenu. Maar die gaat morgen of overmorgen gaat die, uh, gaat die op de site. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, en, ben ik ben erg benieuwd. En de site is de Local Bistro Zandvoort. Zandvoort, de ja. De Local Bistro Zandvoort. En dan vind je alles... Daar staat alle uh, verder informatie op. Zeker. Nou, volle bak. Ja. Daar in het restaurant. Nou ja, goed. En als dat zo kan blijven, dan zijn we er allemaal. Dan worden we allemaal heel blij. Dan, ja. dan worden we allemaal heel gelukkig. Ja, van. Zo is dat. Weer blij dat je gekomen bent. Dank je wel. Zeker. Nou, in ieder geval heel erg bedankt en, voor succes je de succes. We houden je in de gaten. Heel graag. Ja. Dank u. We uh, gaan maar uh, de agenda. ook. gaan we muziek draaien of gaan we de agenda doen? Achtergrondmuziekje. Oh, dat is ook goed. Nou, we gaan verder met de agenda.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 Dan gaan we naar 30 november. Art en Moor in het Zandersmuseum voor de Jeugden, bezoekers met rondleiding en poppenkast. Aanvang om half twee. Ja, dan is er 1 december. Dat is op donderdagmiddag volgende week...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 Pieter Jouwstra, dankjewel voor je presentatie. En, uh, Wij wensen iedereen een heel prettig weekend. Een heel fijn weekend. We gaan eruit met een muziekje. En dat is uh, From the Lord of the Rings. The soundtrack concerning Hobbits. En laat dit weekend zonnig blijven. Dag.